Bondgenotenvoorzitter Van der Kolk zegt dat hij niet uit is op een afsplitsing. Een commissie krijgt de opdracht te zoeken naar een oplossing... voor de sterke verdeeldheid in de vakcentrale. Minister Kamp noemt de instemming van de FNV-Federatieraad met het pensioenakkoord... een mooie uitkomst voor onze oude dagsvoorziening. Hij onderstreepte nog eens de noodzaak van aanpassing van het stelsel... vanwege de vergrijzing en de toenemende onzekerheden op de financiële markten. Door het jaar van de FNV is een periode van twee jaar praten en onderhandelen afgesloten en kunnen we aan de slag, zei Kamp. Hij hoopt dat hij daarbij kan samenwerken met alle partijen, inclusief de vakbonden die tegen hebben gestemd. Het Centraal Planbureau bestrijdt dat het op de verkeerde manier onderzoek heeft gedaan naar bezuinigingen op het persoonsgebonden budget. Dat staat in een vertrouwelijke briefwisseling tussen CPB-directeur Teulings en de hoogste ambtenaar op het ministerie van Economische Zaken. Volgens de ambtenaar had het CPB steken laten vallen, maar dat spreekt het CPB tegen. Planbureau geeft alleen toe dat het onderzoek niet goed naar buiten is gebracht. Minister Verhagen heeft de briefwisseling naar de Kamer gestuurd. Hij heeft de reeks recherche gevraagd te onderzoeken hoe de kritiek van zijn ministerie op de berekeningen over het PGB is uitgelekt. Het PvdA-Kamerlid Plasterk beschuldigde Verhagen er vandaag van dat hij zelf het lek is.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 Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Lex Bolmeijer. Dames en heren, goedenavond. Uh, hoeveel mensen luisteren nu? Nou, laten we het afronden op uh, 200.000. Zit ik er toch niet ver naast? Allemaal in uw eentje. Maar samen een massa, een crowd. En volgens mij weten u allemaal heel veel... Er zit natuurlijk ongelooflijk veel kennis en slimheid en ervaring... bij de luisteraars van Kazaloenen. En dat wacht erop om gedeeld te worden. The wisdom of the crowd. Stel nou dat ik u uitnodig om samen met mij... Eh, het interview, interview van het eerste uur te doen. Mee vragen te bedenken. Zou het dan een beter interview worden? Maar ja, zoiets kan je natuurlijk alleen maar uitvinden... door het te doen natuurlijk. Dus kom maar op. Oh ja, moeten we natuurlijk nog wel een onderwerp hebben. In de vorm van een gast... Nou, dat, die hebben we. Maurits Krijveld, die heeft vanavond in de Bali in Amsterdam meegedaan aan een discussie over de wijsheid van de groep. Hij is futuroloog en hij is uit de toekomst bij ons binnengevallen. Hartelijk welkom, Maurits. Dankjewel, welkom. Is dit een goed idee? Om het interview met de luisteraars van... Ik uh, wil het wel aan. Ik, uh, laat maar kijken. Hoe moeten we dit organiseren? Uh... Via, via... Nee, maar via... Is dat via Twitter het handigst of via... Misschien is Twitter wel het makkelijkst, omdat het ja. redelijk... Uh, ja, ik zou zeggen, Twitter is denk ik het makkelijkst. En, Misschien mag e-mail ook. Ja, en dan via, via hashtag durf te vragen of um, hashtag Casaluna. Wat is dan het handigst, vind jij? Casaluna zou ik doen. Oh, hashtag kazaluna. Hashtag kazaluna. Goed. Dus als u vragen heeft voor um, Maurits Krijveld... Doe dat dan via hashtag Kaaseluna, dan ga ik dat ook openzetten. Anders zie ik het natuurlijk weer niet. Ik zei, wij zeggen hashtag durf te vragen omdat jij uh, volgens mij bedenker bent van uh, die hashtag durf te vragen. Dat was, nee, dat was iemand anders die daar aanwezig was. Die was bedenker van die hashtag. Oké, okay. ja. iemand anders, maar die jij wel kent. Die ik niet ken. Nee. <laughs> Waarom denk ik dat dan? Eh... Uh... Ja, je hebt er ja, niks foutje. mee te maken? Ja, oké, okay, nou, gezellig. Voor je het weet, uh, ja, is het, verspreidt zo, het zich. Zo gaat dat. Laat ik je, je, je nog even beter voorstellen. Ja. Je bent ingenieur, van huis uit natuurkundige. Bedreven in nanotechnologie. Um, werkt voor de Stichting Toekomstbeeld der Techniek. En dan onderzoek je de mogelijkheden van sociale media, crowdsourcing, co-creatie en zelforganisatie. voor nou, samenleving, bedrijf en overheid. De ja. um, Wisdom of the Crowd verwijst naar een bestseller van James Surowiecki. The Wisdom of the Crowds, Why Many Are Smarter Than Few. Je hebt samen met Chris Alberts een boek geschreven... Veel gekwetter, weinig wol. Je bent lid van de internationaal denktank Council. Je uh, bent 37 jaar oud en houdt van zingen. Zoiets? Ja, zoiets. <laughs> Vanavond was je dus in de balie voor, ja. voor een debat. Hoe was het? Uh, het was een goed debat. Het was een, uh, ja, ik vond het een goed debat. Waarbij ik ook denk dat de, de, zeg maar de, de dilemma's en de vragen die rond dit onderwerp spelen. Ja. ook wel goed langskwamen uiteindelijk in het zo, okay. gedurende de hele avond. Ja. Met zoveel waren jullie? Oeh, het was een volle zaal. Um, hoeveel konden erin? Ik durf het niet te zeggen. 80. Uh, ja, ik volgens mij steeds in die orde groot. Ik had iets okay. van. Ja, nee, ik, ik ben het even helemaal. Uh, hoe, slim, hoe slim waren jullie vanavond? Uh, ja, ik zeg altijd dat is in the eye of the beholder. <laughs> ik zou zeggen de grootste wijsheid... of de grootste slimheid van het debat... Uh, vond ik het feit dat we eigenlijk aan alle kanten uh, gerelativeerd hebben... en zelf inzicht hadden hmm. hoe beperkt eigenlijk alles wat we aan het doen zijn is. Tot ah. en met het proberen... Wisdom of the Crowds te gebruiken om het gewicht van een auto te raden, wat er gebeurde. Hm. Tot en met mensen die het wetenschappelijk systeem verdedigden, waarbij later ook duidelijk werd dat dat ook maar een, dat dat ook een beperking heeft. Ik denk dat daar, tot het feit dat we af en toe naar minderheden moeten luisteren. naar gek afwijkende meningen en niet naar de grootste ja, neuten... Ja. dat vind ik dan eigenlijk een soort wijsheid. En dat kwam in dat debat allemaal naar voren. Okay. Dus, dus enorm gerelativeerd, juist? Enorm gerelativeerd. En niet iets ja, ook, ook niet een inspirerend moment. Want dit, dit, ja, dat relativeren is natuurlijk nuttig. De, maar... Dat is mij niet helemaal gelukt. Want het, uh, te inspireren? Ja, want dat was, was eigenlijk wel een beetje oh. mijn doel. Maar dat, ja. de setting was een beetje uh, stupidity of the crowd. Dat blijft toch een beetje over. Als je begint over the wisdom of crowds... Ja. dan komen toch heel veel <lacht> mensen uit op alle haken en <lacht> ogen daaraan. En dan eindig je met the stupidity of crowds. En dat is te snel gebeurd. Ja, dat is helemaal niet leuk. Dus dat is wel jammer. Maar misschien is dat ook een goede reden... waarom die toekomstverkenning natuurlijk... met uh, aansprekende voorbeelden moet komen... over hoe dat over twintig ja. jaar uh, leuker zou... Ja. of anders zou kunnen gaan. Dat is dan de stichting waar jij voor werkt. Dat is bij de stichting. Dat, die is bezig met zo'n toekomstverkenning. Ja, ja en uh, hm. daarin proberen we te kijken... hoe we, en dat noem ik dan maar even... we z'n allen slimmer kunnen zijn. Of dat allemaal wisdom is, is dan tweede. Kijken we eigenlijk over hoe we over twintig jaar... samen slimmer kunnen zijn. Hoe we dat kunnen inzetten om bijvoorbeeld... gezonder te zijn, gezonder ja. te leven hoe we dat kunnen inzetten om innovatiever te zijn. En we kijken ook naar hoe we het zouden kunnen gebruiken... om burgers samen meer eigenlijk de stad te laten creëren... en processen tussen mensen te bevorderen. Ja. Dus dat ze samen conflicten oplossen. Dat ze samen tot goede beslissingen komen. Dus Ik wil het ook graag zo inspirerend mogelijk. Dat is natuurlijk graag zelfs. Dat is ook een beetje in de geest van de alternatieve troonreden van Bart en bij Paul Witteman. Die op basis van crowdsourcing is, ja. is geschreven... Uh, en ook vooral positief geladen moest zijn. Maar nog één ding, nou heb jij dus in de balie met 80 mensen bij elkaar gezeten. Dat is dan eigenlijk, als je, als je, als je het hebt, denkt in termen van crowds... is het natuurlijk een, een klein zaaltje met een klein clubje mensen. Ja. Is dat niet eigenlijk al passé om, om te verzamelen in zo'n klein zaaltje... om met elkaar te overleggen? Terwijl het hele idee is juist, je communiceert met elkaar via het web... bereikt veel grotere groepen... Die ook niet fysiek uh, gehandicapt zijn. door zich naar Amsterdam te moeten begeven, in dit geval. Waarom doe je dat eigenlijk nog? Ja, ja. dat is natuurlijk omdat we toch nog heel erg uh, oldschool zijn. in bepaalde opzichten. Maar heb jij dat vanavond niet gedacht daar in de balie? Van wat doe ik hier? Uh, nee, dat valt wel mee. Dat valt wel mee. Um... Wat er er zitten een beetje twee kanten aan. Er zit er denk ik de ene kant aan van goh, je zou naar nog grotere groepen moeten gaan. Dat leidt tot nog veel meer diversiteit, dat leidt tegelijkertijd tot meer discussie. En wat je nu eigenlijk ziet gebeuren, en dat is eigenlijk ook zoals het in ons huidige democratisch stelsel gaat: is dat we als het grote groepen worden en het wordt een ingewikkelde discussie, dan gaan we op een simpele manier over moeilijke dingen praten. Nee. En in het de debat in een iets kleinere setting maakt het de discussie rijker. Dus je zag dat we, we moesten, nou ja, we alternatieve ideeën, daar werd over gesproken, die kregen relatief veel aandacht. De vraag is, krijgen die op het web... als we met heel ja. veel mensen gaan praten, krijgen die aandacht? Uh, er was nu nog, bijvoorbeeld een gespreksleider kan nog zeggen... Van, hey, even luisteren naar de ander. Op internet kan het best zo zijn, als je dat allemaal verbindt... je gooit het bij elkaar, dat degene die iets anders zeggen... dat wordt weggedrukt door de meute, Of dat we allemaal opschuiven naar dezelfde gedachten. Dat heb je. We kunnen dat modereren eigenlijk van een inhoudelijke discussie. kunnen we niet goed op internet. Daar zijn we nu nog onvolwassen in. Dus daar heb je meteen ook wel een, een kanje van een bezwaar... van, van uh, de, de, de crowd als bron van wijsheid... Dat is op dit moment nog. Nou ja, dat is dus als je zegt van de wijsheid komt er het beste uit met een goede debat en discussie. Dat is met name over niet-zwart-wit vragen. Is dat uh, belang? Dus wat is het beste beleid op? Of hoe ga je om met uh, hoe ga je om met iedereen inenten? Of hoe ga je om met de. Met, wat doe je met het land? Wat is de troonrede van het land? En de andere keer zeg je, nee, die groep mensen die moeten niet te veel discussie met elkaar hebben. Die moeten onafhankelijk van elkaar. Inschattingen en beoordelingen maken. Bijvoorbeeld van het gewicht van een auto of van een koe. En dat gaan wij dan aggregeren. Hmm gemiddelde van nemen, en dan hebben we de beste schatting. Hmm. Dus je wil soms juist dat er niet te veel interacties. is. Nou, dan kun je heel prima naar uh, internet toe. En als je dan erin slaagt om een diverse groep aan te spreken... dan zou je dat heel goed kunnen gebruiken... om op bepaalde onderwerpen goede inschattingen te maken. Dat um, nou, is ja. die, die term een beetje ontlidden. De, de, ja. de, wijs, de wijsheid van de, de crowd, de massa of de groep. Hoe moet je het vertalen eigenlijk? The wisdom of the crowd. Wat een geëikte term is... En crowdsourcing is dan al bijna Nederlands gebruik geworden. Het is een. Ik vind het ook lastig te vertalen. Het, is, het wordt een beetje de wijsheid van de massa. Um, je ziet dat in de nou ja, het is, het is een term die zich ook afzet tegen de stupidity of crowds. Ja. En het was natuurlijk: de massa was traditioneel altijd een beetje de meute, het volk wat al dan niet in opstand kwam, het beetje het ongeïnformeerde volk. Wat je ziet is dat met de komst van internet: kun je nog steeds een soort losse meute hebben die helemaal niks met elkaar heeft. Jij en ik, die allebei op Google uh, afzonderlijk van elkaar zoeken. Maar je kunt ook zeggen: het kan soms een heel goed. Gedefinieerde of een meer ge, ja. uh, duidelijk omschreven groep zijn. Dus je ziet dat crowds hele wisselende samenstellingen kunnen hebben. Dus ik zou zeggen, dan zou je kunnen zeggen massa's... de wijsheid van massa's zou je het dan kunnen noemen. Okay. Um, verschillende vragen komen nu ook echt al binnen. Van Johan Timmermans die stelt oh. er een aantal, maar ja, vraagt... wat zijn de succesfactoren voor uh, wisdom of the crowd? Of is wisdom of the crowd per definitie beter dan wisdom of an individual? Ja, dat is dus een hele goede vraag. Uh, ook als ik kijk naar het debat van vanavond. Ik zou zeggen, uh, voor bepaalde vragen... stel dat je bij het Miljonair zit... voor bepaalde vragen zeg je van... nou, laat ik toch mijn oom, mijn oom, uh, mijn vinoloog... Eh, mijn, mijn oom die helemaal weg is van wijnen... laat ik die toch vragen deze specialistische vraag te beantwoorden. En de andere keer zeg je laat ik het publiek vragen... Ja. wat was de beste film. Dus maar, als maar, je kunt kiezen, ja. en je, dan ga je gewoon kiezen... wat op dat moment het beste uitkomt. Dus een individual kan heel veel meer weten... Of kan in ieder geval, uh, nou ja, je kan, kan op dat moment voor jou relevante kennis hebben. Dat kan een expert zijn op een terrein. En dan is dat voor jou relevanter dan dat je die hele meute ja. vraagt die het niet weet. En wanneer is het ene en wanneer is het andere het geval? Dat is de, de, het lastige van het begrip wisdom of crowds: is dat je niet weet wanneer je in die situatie zit. Ja. Dus dan als dan je kom je, de, hoe moet je er dan achter komen? Uh, volgens mij kun je daar. Um, Volgens mij kun je daar maar beperkt achter komen. Je kunt je alleen voortdurend bewust zijn van wat ben ik aan het doen. Dus, uh, dus, dus um, nou ja, als je dus een hele grote groep uh, een bepaalde vraag stelt... dan weet je dus dat je ook de experts en ook de niet-experts... dat je alles op één hoop gooit. Dus dan weet je, ik krijg een soort algemene, grootste gemene delen... van algemene kennis die aanwezig is. En kennelijk weegt een koe ongeveer... 500 kilo, volgens de meute, en een auto 1000 kilo. En dan weet ik in de praktijk dat het er best wel wat van af kan zitten, maar de orde groot is goed. Ja. En een andere keer, ja, als je net die expert weet te vinden, ja. maar dat we weten, dus vaak niet wanneer we de goede expert hebben gevonden. Is uh, Lucky Silver, vraag via uh, Twitter hè, nogmaals: ja. hashtag Kazaluna, is de wisdom of the crowd een nieuw fenomeen of alleen een nieuwe term voor een oud gegeven? Namelijk, twee weten meer dan één. Um, <laughs> um. Voor een deel is het, voor een, deel is het uh, een oud gegeven, wat dankzij internet een nieuwe ja. een nieuw element heeft Gewoon krijgen. een nieuwe technologie die dat oude gegeven gewoon ja, op optimaliseert. Zou ik zeggen. Voor, voor een deel nou ja, dan kom je op de fundamentele discussie wanneer is het wisdom. Maar voor een deel zorgt internet ervoor dat we veel meer met elkaar uitwisselen. Dus we delen onze gemeenschappelijke kennis veel meer. Ja. Dat is dus die van samen weten we meer dan alleen. En je kunt zeggen van wanneer stijgt dat nou nog een niveau hoger? Nou ja, wat is daar dan voor nodig? Nou, dan moet je iets slims gaan doen met die optelsom van die kennis. Ja. Maar alleen al het bij elkaar brengen van die kennis en de uitwisseling ervan... is al de meerwaarde van, van het internet. Rob, Rob Rutjes, ja. Wisdom of the Crowd, leuk. Nu nog een goede vraag. Hoe kan het dat de massa altijd voor het saaie, het grijze gaat? Ja. Ik weet dus niet of dat altijd waar is. maar uh, heb, je voordeel, <laughs> is zijn heb je voorbeelden van het tegendeel? Kijk, je geeft die voorbeelden van de, het inschatten van het gewicht van een koe. Maar dat is een, dat is een soort experimentachtig ding... dat als voorbeeld voor de crowd gaat. Maar um, een ja. massa die niet... Die, die ja, die radicaliseert in een mening of een visie of een toekomstbeeld. Ik snap dat die vragen zomaar zeg maar, binnenkomen. Dat, ja. Daar zitten allerlei aannames achter van hoe die Wisdom of Crowds werkt. Ja. Want ik zou zeggen, um, bijvoorbeeld kijk naar nou dat crowdsourcing van, uh, van die troonreden. Ja. Daar komen heel veel hele gekke, spannende ideeën ja. uit. Ja. Alleen als we het dan gaan middelen, dan laten we die vaak afvallen. Of dan ja. verdwijnen die ja. in een... In een Brij van mensen die gewoon wat conservatiever zijn. Maar goed, Bartje Bar Bolt is dan hè, bij Paul Witteman... Een, ja. een, een soort agent of een soort moderator. Moderator, ja. mooi woord. Die plukt het er uit. hier uit. Die ja. plukt het eruit en kan juist wel die, die dingen die niet grijs zijn. Dus dat is eigenlijk wat je misschien wel nodig moet hebben bij een crowd? Uh, ja, en dan zit je dus met dat... Ja, Surowiki, die noemt dat in zijn boek... Uh, de manier waarop je de individuele bijdrage optelt. Dan gaat het er dus om... Hoe, je, dus hoe neem je samen eigenlijk beslissingen? Of hoe neem je een ja. beslissing uit al die ja. bijdragen? Ja. Zeg je van, het zijn allemaal exotische ideeën. Doen we niks mee? Nee, op tv vinden we de exotische ideeën misschien juist leuker. Ja. Die krijgen meer uitvergroting. Uh, als ik voetbalsupporters zie, ben ik niet blij. Ben ik blij niet in die crowd te zitten. Ja. En dan kom je natuurlijk aan de andere kant van de massa en de crowd. Niet zo gek dat dat van deze luisteraar, Koos uh, nee. de Morshuizen, meteen komt. Die komt, die komt elke keer. Het is, het is gewoon een fenomeen dat wij in groepen... Dan, gebeurt er gewoon, dan gebeuren die groepsprocessen en dan wordt het... ja, dan, uh, die groepsprocessen zijn bekend. De groepsdruk, het kuddegedrag, het elkaar volgen... het andere buitensluiten van de andere kant uh, van het stadion. Uh, ja, dat is iets wat niet te onderdrukken is eigenlijk in groepen. Ja. En, daar, en, en internet heeft daar dus op een bepaalde manier ook last van. Er zijn ook onderzoeken al gedaan die datzelfde laten zien. En dat is dus het lastige van je. wil aan de ene kant die kennisuitwisseling. waardoor we allemaal die kennis bij elkaar geteld. denk aan Wikipedia. Ja. geeft een leuke status van wat we gemiddeld weten. Maar soms zeggen de wetenschappers. misschien in onze bibliotheken zat dat ook al. want dat wisten we al. Uh, maar in ieder geval hebben we dat wel met, zes, met elkaar gecreëerd. En aan de andere kant weet je dat als er te veel met elkaar gekletst wordt. dan is die onafhankelijkheid in het geding. En dan kan uit het. als je dan een soort optelsom probeert te maken. ja, dan, dan krijg je eigenlijk te veel uh, uh, napraten terug. En dan heb je die diversiteit niet om die slimme antwoorden eruit te halen. Dat is een hele lastige, lastige. lastige puzzel. Ja. Overigens, um, op jullie website, ik geloof dat het je eigen website is. Dat is... Het is de projectenwebsite en die is uh, vanwege de functionaliteit is, dat, is die niet 100% geïntegreerd okay. bij de STT-site. Ja. STT is nogmaals Stichting Toekomstbeeld der Techniek. En dan ja. heb je, uh, wat is nou de, de wisdom wisdom Crowd.nl, crowd. daar vind je uh, heel veel informatie hierover. Ja. Volgens mij vind ik daar het motto... wil je snel, ga dan alleen. Wil je vooruit, ga dan samen. Ja, ja dat vind ik wel heel mooi. He? Dat is een Afrikaans gezegde. Dus dan waar? zie je ook hoe wijs de mensen daar zijn. <laughs> en daar zit een... Uh, ja dat, Ik denk dat dat, dat heel veel zegt. Geweldig. Ik heb er heel lang erin gehouden ook. Um, uh, ja, dus ik denk dat dat... Dat is wel weer iets. Dan ga je met groepen samen wat doen. Dus je ziet dat, het, het wordt, je ziet dat Wisdom of Cross is een soort verzamelbak... Ja. aan het worden voor heel veel groepsfenomenen. En... Ja, uh, hoe moet ik dat nou zeggen? Uh, kijk, wil je snel, gaan dan alleen. Dan kun je ook zeggen, dat zijn die mensen die voorop lopen. Die met die nieuwe gekke dingen komen. Dat heb je eigenlijk ook nodig. Aan de andere kant, wil je juist dat... Wil je heel veel mensen meenemen? Wil je draagvlak hebben? Wil je misschien bepaalde veranderingen daaruit voortkrijgen? Ja, dan, dan, dan moet je juist andere mensen daarin meenemen. Dan hmm. moet je niet te hard gaan. Okay. Dus je ziet, ja, er zit gewoon een spanning. Laten we... De vraag: wat is wijsheid nog even te zijde leggen? Um, ja, uh, misschien ja. zometeen meteen nog wel mooie voorbeelden geven van hè, waar het goed werkt. Misschien kan je die geven, uh, Maurits ja. Krijveld. Um, ja. We hebben je pas op een laat moment kunnen bereiken vandaag en uit kunnen nodigen. Volgens mij heb je nog helemaal niet zo hard kunnen nadenken over welke muziek je dan nou, wil laten horen. <lacht> hebben we daar al, al, al iets over? Nog, nog jongens? steeds niet. Hè? Hebben jullie iets? Oh, hij doet iets gewoon. <lacht> Eigen machtige beslissing. Dan komt hij. Oh, Houdt dat wat nu gestart? Ja. ja. ja to me isn't an answer anyway wisdom is a question it's like your mother saying hey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 Het gaat te gaan om Alicia Keys met een Empire State of Mind. Want het is muziek waar je van houdt, ja, zeker. Gewoon lekker. Het is gewoon lekker. Ja, het is natuurlijk heerlijk ook hoe zij zingt. Uh. Ja. <laughs> ja, ik ga je niet vragen om het na te zingen, geloof ik. Nee, daarom. Dat is ook echt... Uh, ja, als je probeert na te zingen, dan kom je erachter hoe, ja. hoe goed ze zingt natuurlijk. Maurits Krijveld is um, ja, futuroloog. Dus denk na over in dit geval hoe je crowds kunt gebruiken... Als het gaat om gezondheid um, en nog een aantal andere dingen. Er was ook al één vraag van, nou, even kijken hoor, of ik die nog kan vinden. Want het gaat natuurlijk wel snel ja, um, met zo'n. Want ik ben ook aan het crowdsourcen via Twitter. Nou, hoe kun je wisdom of the crowd dan inzetten om gezonder te worden? Nou ja, dat is wel een hele concrete vraag. Ja, maar er zijn, zijn voorbeelden van, denk ik ook. Um... Die voorbeelden zijn nu nog denk ik dat zijn die zijn denk ik nu in een soort beginstadium en die denk dat die in de toekomst wat verder zullen door evolueren. Ja. Um, nou ja, wat je bijvoorbeeld ziet gebeuren, we zijn eigenlijk. Nou, als je laat ik het even zo zeggen, laten we eerst even uitgaan van mensen die bijvoorbeeld patiënt zijn. Dat is ja. eigenlijk een beetje de situatie nu. Er is een Amerikaans platform, Patients Like Me... en, en Radboud Universiteit heeft, uh, heeft ja. een platform gemaakt voor kankerpatiënten in uh, Aja. Maar in ieder geval dat Patients Like Me... het idee is dat iedereen daar status-updates geeft van zijn gezondheidsprofiel. Hmm. En doordat te de delen met mensen met dezelfde aandoening... wordt niet alleen kennis uitgewisseld... maar krijgen ook aan de andere kant... door, dat opgetelde, uh, door die opgetelde informatie... krijgen bijvoorbeeld farmaciefabrikanten inzicht in medicijnen met andere medicijnen in combinatie, hoe dat werkt... plus wat mensen daarnaast eten of doen. En het, wat je niet ziet gebeuren, is dat het een soort clinical trial aan het worden is. Een soort real-life test eigenlijk, van wat wel en niet goed werkt. Dus daar, je haalt er nu al informatie uit over welke medicijnen beter werken. En dat is nog los van de informatie die patiënten onderling uitwisselen. Want daar is volgens mij Jan Kremer als gynaecoloog mee bezig... en Bas Bloem ja. uh, als uh, iemand die zich bezig met Parkinson-patiënten. Die openen websites waar... Uh, patiënten onderling en in gesprek kunnen raken met hun uh, ja. de experts. Daar zitten natuurlijk dan weer twee kanten aan. Want er zitten aan de ene kant het uh, elkaar helpen. Dus dat is een enorm belangrijke sociale functie van die netwerken elkaar opvangen en ervaringen kunnen uitwisselen. Dus ook een ervan. En tegelijkertijd zie je ook, die medische wetenschap... die weet heel veel, maar die weet heel veel ook weer niet van... hoe mensen zich voelen en hoe los je dit praktisch op met dat. En dan zegt iemand van, oh, dan moet je het net voor het eten nemen... of dan moet je zorgen dat je het net daarna... ik pak het altijd net daarna, heb ik het minste last van... bijwerkingen bijvoorbeeld. Nou, dat wisselen ze uit. Ja, dat is een enorm waardevolle kennis die daar wordt uitgewisseld. Dat moet toch een hoge vlucht gaan nemen, zou je zeggen? Ik uh, ik, weet even, ik kan even niet zien hoe hard dat gaat. Ik denk dat het feit dat er nu al steeds meer platformen komen... dat ja. dat het begin is. Uh, ik denk ook wel dat het voor de medische wereld... best even wennen is van hoe zetten we dat nou goed in. Je ziet toch dat die, die medische wereld... met die borging die daar zit van kennis... Hm. en hoe dat tot artsen komt... dat die nieuwe route die aan het ontstaan is... dat duurt nog wel even voordat dat zijn ingang vindt. Uh, ingang vindt in die okay. medische wereld. Ja. Dat dat, echter een dat is een heel, artsen... een heel log, gigantisch groot systeem. En je ziet... Volgens mij aarzeling, voorzichtigheid, me afwachten... Van... Omdat natuurlijk diezelfde massa, ja, die zit elkaar aan te steken. Want ja. bedoel, nu hadden we het over zieke mensen. Stel dat je naar wat gezondere mensen gaat en die moeten ingeënt worden. En die gaat in één keer over van ja, een klein risico... dat ik, hm. dat ik door die inenting, hè, loop je een klein risico. Uh, doe je het dan wel of doe je het niet? En dan zie je dus inderdaad, bijvoorbeeld bij die inenting tegen baarmoederhalskanker... zie je dus weer dat het sentiment van die mensen die met elkaar in verbinding staan... omslaat naar, ja. goh, die risico's, die wil ik toch niet lopen... Is een massa, en dan even als letterlijke vertaling van crowd genomen, is iets anders dan circuit van mensen. Heb je moet je eigenlijk niet veel beter, op, kun je niet, doe je niet veel beter om uh, op zoek te gaan naar circuits van mensen die zich al een beetje he, rond een bepaalde interesse hebben uh, uitgezocht, zoals bijvoorbeeld binnen LinkedIn. Er zijn discussiegroepen binnen LinkedIn. Ja. Community of talents bijvoorbeeld, 2.0 is dat geloof ik. Ik weet dat daar allerlei uh, ja. mensen met een, met een focus op innovativiteit... elkaar in discussies uh, vinden. Ja. En, en ik weet dat economische zaken daarachter hangt van... hé, hey, wat gebeurt er allemaal, dat is interessant. Ja. Dat volgen wij eigenlijk. Hè? Dat zelfs het ministerie volgt dan zo'n uh, zo circuit. Maar dat bedoel ik met, dat is al, dat is al geselecteerd, als het ware. Onderling geselecteerd. Dat is niet meer een open massa. Uh, dat klopt, dat klopt. Maar dat zie je ook, dus dat die sociale netwerken niet per se heel open zijn. Nou wil ik even van de discussie af over dit specifieke netwerk... Ik heb ja. daar ook al wat mensen in, maar ik weet oh. dat bijvoorbeeld... wat er altijd... is niet dan? Jawel, maar wat, je, wat ik niet goed kan inschatten... en wat ik, wat ik wel zie gebeuren, en dat zie ik in allerlei netwerken gebeuren... is dat er ook bepaalde mensen weer niet in zitten. Ja. Of dat het zich, wat mensen zich er misschien niet in thuis voelen... en daarom er niet ja. in gaan zitten. Dus het levert weer een, een bepaald soort groep op... Okay een bepaald profiel op van ondernemers. Als ik nou EZ ben en ik wil de ondernemer aanspreken net zoals de overheid wil de burger hebben, hm. dan moet ik er rekening mee houden dat ik daar een select groepje vind. Oh ja. Maar daar zit wel, daar wordt wel een ontzettend volwassen debat gevoerd over ja. innovatiebeleid. Ja. En dan is dus je ziet ook de worsteling vanuit zo'n ministerie van ja, ik heb ook nog topsectoren die kloppen op de deur en nu heb ik een groepje. Dat is rijp en groen. Dat zijn ZZP'ers, ja. kleine ondernemers. En, en die, die hebben ook ideeën. En wat ja. moet ik nou? Die crowd gaat niet meer weg. Het was ja. leuk dat iedereen er een ja. keer was. Wel, er zit heel veel creativiteit. Er zit een vrijheid en een ongebondenheid... waar misschien wel de, de schitterendste ideeën uitkomen. Ja. In plaats ja. van die vertegenwoordigers van de, to, van de top. Nou, dan Kamp. zie je dus dat politiek natuurlijk ook heel erg met belang te maken heeft. <laughs> dus dat politiek... Het, dat die, ja, het ja. is voor politiek Dus dan dan de wijsheid voor het opgrapen, dat zeg je? Er ja, dat dat, dat, dat valt enorm maar, veel te winnen uit. Ja, dat is dat maar zou je wijsheid doen, kunnen zeggen, ja. Je zou kunnen zeggen, in het beleid... bijvoorbeeld, stel als je het heel erg naar het beleid trekt... want dan zit ik mijn oude werk natuurlijk te, te, te, te corrigeren. Dus dat, dat was je komt voor de economische zaak. Ja, ik heb economische oh, oh, zaken. Ja. Dus, en ik heb die worsteling van het innovatiebeleid ook best gezien. Dus je zit aan de ene kant inderdaad met sectoren... met grote industrieën, met allerlei manieren... Van waarop zij werken in een internationaal speelveld... en, en hoe zij dat doen. Hmm. En je hebt eh, ondernemers met, met, met ook weer andere vragen... Eh, en, en misschien ook wel... nou ja, die hebben bepaalde andere vragen... En heel veel andere ideeën. En daar kun je op een gegeven moment dan als departement... Ja, kun je dat heel moeilijk rijmen met elkaar. Dilemma hoor. Je hebt trouwens een brief geschreven... Een, minister, minister Verhagen. Ja. Vorige ja, week. Een dat open, klopt. O, eigenlijk een open brief. Ja, dat, dat, dat was eigenlijk toen ik dat in de krant beste kwam. Maxim Maxime. Amis. Ja, dat zover ben ik dan nog maar even niet gegaan. Maar uh, wat mij opvalt inderdaad in dat hele, in dat hele beleid... Um, uh, is natuurlijk dat eigenlijk al die industrieën zitten te kijken... van hoe worden we nou een beetje future-proof En uh, die zoeken dat toch heel erg in. Nou ja, researchprojecten met wetenschap. En, en je kunt je afvragen, als we future-proof willen zijn... moet je dan eigenlijk niet leren... om die massa veel meer te betrekken op een ja. slimme manier. En als je daarmee wacht... mis je dan nu en niet heel veel innovativiteit. Dus gaan niet andere landen of andere bedrijven dat doen. Of als je te lang wacht gaat de massa het dan niet zelf doen. Want de massa krijgt langzaam krachtigere tools... Hmm. om dingen zelf in elkaar te zetten, te ontwikkelen. Ja. En als dat een keer... Ja, ik bedoel, het is nooit te voorspellen... maar als dat een keer weer goed past... dan gaat daar innovativiteit ontstaan met een dynamiek. Daar kun je eigenlijk als, als bedrijf... Je hebt heel veel kracht als, als groot bedrijf... maar je mist ook een hele hoop innovativiteit en dynamiek. Je kunt maar een beperkte hoeveelheid mensen... binnen je bedrijf laten werken. Elk bedrijf worstelt er altijd mee... Van de meeste kennis zit buiten. En ik heb binnen mijn bedrijf bepaalde kennis. En ja, hoe doe ik dat zo slim mogelijk met allianties? Maar uh, ja, de meeste kennis zit nog steeds buiten. Overigens, um, ja. één ding kunnen we wel voorspellen. Daar hoef je geen futuroloog voor te zijn. Dat uh, de troonrede morgen niet erg innovatief zal zijn, of wel? Want dat verwijt je eigenlijk, Maxime Verhagen natuurlijk. In je blog uh, ja, ik zeg, ik zeg in ieder geval ja. dat hij wat verder daarin moet kijken. En ik denk zelfs dus ook dat het voor de sector op lange termijn... Uh, uh, dat ze daar eigenlijk zelf mee aan de gang moet, zouden moeten willen ook. Wat is wijsheid? Ze komen inderdaad wel binnen hoor. Nou, ik, ik zou echt heel erg makkelijk het hele interview kunnen doen... aan de hand van de vragen die... Wel, uh, ja. ja, makkelijk, makkelijk. Dat, <laughs> dat ga ik, ja, dan ben ik dat toch weer vervelend eigenlijk. Maar er, er zijn er wel twee mooie van... Sorry, um, Nee, dat is even niet via Twitter, maar via e-mail. Oké, ja. denkt dat de volgende generatie nog veel meer in crowd zal gaan denken en doen. Merkt het al op mijn werk. Er staat nog net niet op het cv van de nieuwe stagiaire... dat ze zelf geen Spaans spreekt. Maar ze kent wel wat mensen in haar crowd die dat wel kunnen. En Frans en Duits dus. Kan eigenlijk net zo goed wel op haar cv, vondsen. Dat is echt gebeurd. Vind ik ja. al, dat, dat vind ik wel opmerkelijk. De, ja, dat is natuurlijk gewoon uh, dat source zijn alles maar dat je alles overal vandaan kunt halen en dat we dat gewoon handig ja. kunnen inzetten om ja. zelf weer veel sneller te gaan. Ja, ja dat is natuurlijk ja. gewoon wel een way. En to voor go nieuwe go. generaties zal dat inderdaad hè, dat, nieuwe generaties zijn is dat gewoon, gewoon eigenlijk die weten die beter nee. toch? Nee. Nee. No. Willem Zandbergen, uh, jaren 70 vorige eeuw, Riesman, de Lonely Crowd. Zou er veel eenzaamheid zijn? Ik kan niet eens twitteren. Hoe tekenend voor dit onderwerp met drie uitroeptekens. Ik voel geen saamhorigheid en ervaar geen loyaliteit... nog comforting alleen met deze sociale media. Hoort dit in deze discussie? In de discussie over wisdom of crowds... Het is het maar net hoe je wisdom definieert. Ik denk als je kijkt naar een samenleving... die wijs en verstandig wil zijn... Hmm. en je hebt het ook over dus, nou ja, zorgen voor elkaar... en hoe heet het al die, al die niet harde dingen van alleen maar kennis... Ja. Dan zou ik zeggen, uh, ja, sociale media zijn niet, helemaal niet per se sociaal. <laughs> uh, die ja, kunnen dus, zelfs dus hartstikke je... asociaal zijn. Ja. Uh, we gaan met vrienden bij elkaar zitten, maar buiten die community communiceren we dan nog. Ja. Uh, uh, we hoeven elkaar niet meer aan te porren naast elkaar in de trein, want we zitten in onze eigen community ja. opgesloten. Uh, mensen die zich niet van zich laten horen, geen profielen hebben, hebben we daar nog oog en oor voor. Nee, je kunt uh, best een verhaal houden. Uh, dat, is, dat is een blog die ik trouwens niet ingezonden had, nog niet. Maar een verhaal houden dat sociale media, asociale media zijn. En dat, daar vreekt zich dus weer ons. Het is, het is echt een dubbels, Het, het snijdt aan twee kanten dit mis, letterlijk voortdurend. Dus dan, dan moet je kun... voortdurend ook heel erg voor bewust zijn. Precies. En dan kun je zeggen van de openbare ruimte waar wij ons allemaal in begeven dwingt ons af en toe om met elkaar in contact te komen, ook wanneer we het niet willen. En dan soms geeft internet ons juist de mogelijkheid om aan elkaar te ontsnappen. En dan kun je zeggen op dat moment. Dan begint het eigenlijk dus dat begint het te ondermijnen. Dan begint ja. het dus. Ja, het juist dat we af en toe iemand tegenkomen van. wat, wat bespottelijk dat iemand zich zo kleedt. of dat hij zo denkt. Dat hoeven we niet tegen te komen op internet. in ons eigen ingerichte ja. uh, omgeving. Ja. Maar dat komen we op straat wel tegen. Dus die botsing, die, ook die diversiteit. maar ook dus dat anders denken. Ja, dat kun je makkelijk kwijtraken op internet... als je daar niet bewust van bent. Vorige week sprak ik een filosoof, Lieven de Kouter... die heeft een groot boek net gepubliceerd. Het heet de Alledaagse Apocalypse. Hmm. Um, waarin hij heel veel spreekt over de Arabische lente. En met name de opstand op het Trageerplein in, uh, in Cairo. Ja. En om zijn enthousiasme onder woorden te brengen... over wat daar gebeurd is, die, die, die in die opstand... gebruikte hij de term swarm intelligence... De intelligentie van de zwerm. Namelijk, Het was gewoon een massa zonder leider. En die hebben daar heel veel moeilijkheden doorstaan, Allerlei oplossingen gevonden voor ziekte. Voor uh, ongevallen. Maar dat hebben ze allemaal onderling gedaan. Ja. Swarm intelligence verwijst naar uh, intelligentie van zwermen. En grappig ja. genoeg, dat, daar hebben jullie het ook over. Op, ja. je, op je website Wisdom of the Crowd. En er zit een Beeldschoon filmpje. Dat ja, hebben we dat we is trouwens echt... ook op, op de website van Casaluna gezet. Oké, okay, heel goed. Dus een heel uh, mooi filmpje. casaluna.ncv.nl, uh, uh, daar vind je dat filmpje en een doorverwijzing naar die website. Want dat is. Heb jij dat toevallig zelf gefilmd? Nee, nee, nee. Het is een... Er staat waarschijnlijk bij ook over... Je gelooft je ogen niet. Ja, er nee, sta... nee, het is onvoorstelbaar. Het, het spreekt natuurlijk enorm tot de verbeelding. 3 maart 2011 in Utrecht ja. gefilmd. Eh, door een amateur, volgens mij. Want zo voelt het wel. Boven de daken van ja. Utrecht zie je een zwerm spreeuwen. In wat een soort, lijkt wel een computeranimatie ja. is. Die, die, die, die voeren daar een dans uit, boven Utrecht. Daar geloof je je ogen niet. Het is van een oogverblindende schoonheid. Maar voortdurend, in allerlei vormen... Als één wolk. Ja. Dit is. Ja, dit is dan. Ik vind het dan over scho Schoonheid gaan van de zwerven. Het maar... is schoonheid. De vraag is dus of het intelligence is. <laughs> het, het leuke is wel dat dit steeds meer wordt gesimuleerd. Dus het wordt steeds meer. met computers wordt er achterhaald. Ja. wat de mechanismes zijn in die crowd. Dus het is wel heel interessant ook. En ik, je ziet ook langzamerhand dat dat naar menselijke crowds ook verschuift. Dat we steeds meer snappen. wat die interacties zijn. die genetwerktheid die jij net ook noemde. Mm -hmm. Dus. Uh, maar het is. Ja, het, het is een enorm mooi voorbeeld. Ik zit even te denken in die Arabische lente. Ja. Um, ja wat definieer je dan als intelligence, swarm intelligence? Ik denk wat daar wel. Dan ja, gaat het als een beeld. Hè? Dat is een, wat ik. Nou, ja, dat een is... beeld voor wat er op dat, op dat plein is gebeurd. Met tienduizenden, honderdduizenden, soms miljoenen ja. mensen. Nou ja omdat je ook zei van mensen die elkaar wat was het gezond hielden of die ja. uh, ik, ik he, he, gebruik ook vaak het voorbeeld van de sloppenwijk de favela daar is het niet van niks een crowdsourcingbedrijfje favela fabric maar het idee van de sloppenwijk van alle niet geschreven wetten van hoe dus samenlevingen onderling ja eigenlijk tot een soort structuur komen en heel veel dingen al besturen mm -hmm. en bestieren met elkaar zonder dat daar een centrale overheid overheen hoeft te hangen. En dat, is denk ik, dat is een beetje het idee achter zo'n... Uh, daar ontstaan wel hiërarchieën. Dat is een beetje het idee achter zo'n zwerm. Het is eigenlijk zonder dat er een centrale sturing is... gebeurt daar een heleboel. Dat is fabuleus. Zo werkt ons brein ook. Zonder dat er een centrale aansturing is... werken al die neuronen samen, pro, uh, verwerken ja. een heleboel informatie. Doen dat nog uh, energiezuinig ook. <lacht> en uh, die weten dat op een hele slimme... Daar komt heel veel intelligentie uit. Dus ja, als je ons zo als een zwerm ziet... Die voortdurend informatie verzamelt en je kunt op diezelfde manier daar kennis uit halen. Voor een deel, voor een deel doet TomTom Tom dat natuurlijk. TomTom Tom gebruikt, daar zitten ook zwerremodellen in. Ja? Die gebruiken uh, zwerremodellen, geloof ik, mierenmodellen, maar die gebruiken zwerremodellen om dus ook ons gedrag op de weg te modelleren en ook te berekenen. Van nou, hoe gaan die files, hoe ontstaan die, maar ook waar, wat is de snelste weg naar huis. Ja, ja. Het is gebaseerd op dat wij allemaal onze informatie prijsgeven. En bij elkaar komt dat in het systeem van de Vodafone en TomTom dat nou ja, dat bij elkaar. Kijk, zo zie je zo dus Zo ziet. is een beetje onze swarm intelligence. Maar ja, goed, dat is dan... Maar dit is wel heel minder mooi. Dat is minder mooi. <laughs> Namelijk nou echt, nogmaals, je moet er maar eens kijken hoor. Op, en op wij zijn website. natuurlijk weer eigenwijs als mensen. Dus wij gaan dan weer niet afstand ja. houden. En wat doen die spreeuwen? Die houden zich mooi, die, die, die volgen zich ook mooi in die, uh, ja. In die meute. Ja, mensen mens is wat dat betekent toch echt een ziek dier, hoor. Wij, zitten met, die, wij zijn, zitten met dat ego. Okay, wij vinden het, het ego ja, belangrijker dan het college. Heb, jij ook, die, een, die, heb zwerm... jij ook een ego? Ja, ongetwijfeld. <lacht> Misschien zit ik daar al wel hier. Uh. <lacht> het is, is zint irritant. <lacht> maar dat is, dat is een filmpje dat erop staat. En dan zit er ook nog eentje. Hé, hey, ja. die is nu even weg. Van die mieren. Want, uh, want hij, uh, nou ja, ja. Die, die, die filosoof Liever de Kout... die gaf een aantal voorbeelden... Ja. van um, genoes... die in hele grote massas... bijvoorbeeld een... Een rivier oversteken en dan kunnen de krokodillen ze niet pakken. Zebra's, oh ja. die intelligenter zijn, doen het in kleine clubjes en die worden gepakt door de krokodil. Nou, dat soort voorbeelden. Ja, dus met... nou, ik, dat is dus een mooi voorbeeld van hoe, dus kudde gedrag wel ja. degelijk functionele kanten ja. heeft. Ja. heeft ook valkuilen, heeft functionele kanten gewoon. Ja, als kudde sta je toch gewoon sterker. En die mieren, oh, dat is ik het ook. De mieren, die, uh, die dus met zijn, met, met, met, nou ja, hoeveel zijn het er? Geen idee. Die met misschien zo... heeft daar hele mooie... Oh ja, die bou bouwen zo'n vlot. Ja. Die bouwen een vlot met zichzelf. Om de eitjes te redden. En, en de uh... koningin. Ja. En dan zie je echt een soort, soort pannenkoek over dat water schuiven. Wat, wat bestaat dus uit <laughs> maar mieren. Ja. En omdat ze met zoveel zijn, kunnen ze dat op die manier doen. Dat is ook wel wat over. Het heeft. is de natuur natuurlijk ook wel een mooi voorbeeld. Ja. Nou, vissen doen het schijn hetzelfde te doen. En... Ja, precies. En je ziet dus dat uh, wat daar heel krachtig werkt... is dat er eigenlijk hele simpele interacties zitten. En je ja. ziet, het menselijk contact is ja. heel ingewikkelde interacties. Er zitten heel veel lagen en, uh, en niveaus van communiceren in. En daar, daar zie je dus dat het... Uh, dan wordt het dus heel moeilijk om... Uh, nou ja, er is sowieso heel moeilijk nog een centrale regie. Dus in die zwermen op zo'n plein... Ja, dan gaat iedereen uiteindelijk... Uh, ja, iedereen wil zijn eigen huid redden. Ja. Dus je ziet gewoon... En bij dieren, omdat ze zich meer aan die simpele regels houden... Nou ja, wij, wij noemen dat dan dus intelligentie. Ja. Die dieren, je kunt ook zeggen: het is dom, dom gedrag. Er is ook een voorbeeld van mieren, namelijk die eindeloos in een rondje blijven draaien. Dat ze elkaar alleen maar volgen. Ja, je, kunt, het is je, maar net... moet, je moet blijven opletten. Dat ja, is intelligence is in the eye of the beholder, zeg ik ja. altijd maar. Ja, ik ja. Kom nog, er komen nog meer vragen binnen, hoor. Van, uh, ma maakt één, even kijken, wat, die rotte appel. Maar dan ben ik nog wel iets. Ik kan dat nog? Het is vijf minuten voor half. Het is Oeh, negen, negen minuten over half één. Ja. Wat zei je? Ik zie ook Chris Aal wat ze twitteren. Katie? Ja. Ja, dat is mijn co-auteur van Veel Gekwetter. Uh. Oh, natuurlijk. Maar die zit voortdurend. Die zit oh, blijkbaar. Ja, hey, voortdurend wat leuk. <laughs> nou, daar heb je samen een boek, dat boek mee geschreven. Dat is dat boek? Ja, ja, ja. Hij, Ik denk dat hij nog wat kiesjes je... over de Arabische lente kan zeggen. <laughs> nou, nou, kom maar op, een <laughs> Als je jezelf Community of Talents noemt, heb je waarschijnlijk weinig talent. twittert hij. Dat vind ik wel boosaardig, hoor. Hey. Oh, dat is uh, dat de knuppel in het hoenderhok. Zo. Uh. Nou, vind jij dat ook? Of was je dus net heel erg beleefd? Nee, ik, ik vind dat... Uh, uh, ja, god, uh, ja, je kunt ook zeggen... pretentieus om je futuroloog te noemen... pretentieus ja. om je community of die talents te noemen. Wel, ja. het, ik, ik denk ja. dat het een mooi voorbeeld is van... Uh, je wil je afzetten tegen die gevestigde orde. En dat is met die term... Uh, denk ik goed gelukt. Ja. Om te laten zien, wij zijn niet die gevestigde industrie. Uh, wij zijn ja. een andere community. Ja, ja. Oké, okay, dat snap ik. Is ja. dus één rotte appel genoeg om een crowd te beïnvloeden? Ik <laughs> denk een slimme. Ja, Thijs dat is, uh, Ja, dat kan. Het kan. Het kan één haagje zijn wat... Uh, het is niet zo dat hij geneutraliseerd wordt als je maar met velen bent. Het hangt er af hoe... Je, ja, als je zegt van het zijn onafhankelijke mensen in een crowd... wat Surowiki eigenlijk zegt bij de Wisdom of Crowds... dan is er geen beïnvloeding hmm. en dan valt hij weg. Is het een, een netwerk ja. van mensen in interactie... en het spreekt op de verbeelding, dan wordt dat de ene leider... Er, ja. um, je hebt het, uh, we hebben het wel heel veel over crowds, maar eigenlijk niet zoveel over wijsheid. En jij zei al, uh, Maurits Krijveld, in de balie vanavond... tijdens dat debat over de wisdom of the crowds... ging het misschien uiteindelijk wel vooral ook heel erg over wijsheid. Wat is wijsheid? Nou, ik kan u vast beloven, dames en heren... Um, <laughs> dat we net een, na, ene, na het hoorspel dat zometeen komt van de NTR... Millennium, um, mannen die vrouwen haten dat we het daarover gaan hebben. Wat is wijsheid? Wat is voor u wijsheid? En we kunnen straks nog wel naar een ander filmpje verwijzen... Met, naar een film, een grote film... met allemaal hele beroemde dat, mensen over wijsheid. Dat vind ik heel leuk, want oh. dat heb ik in mijn project niet kunnen doen... maar ik had eigenlijk een soort collage willen maken. Dus ik zal de Twitterstream opslaan. Ja? Ik zou eigenlijk een collage maken. Wat vinden mensen nou van wijsheid? Dat is eigenlijk wat in die documentaire okay. ook geprobeerd is. Ik zou, het zou heel leuk zijn als we een soort verzameling krijgen... Ja. van wat mensen daarvoor begrip bij hebben. Bij wijsheid, hè? Ja. Nou, dat, dat, dat, u bent dus nu uitgenodigd. Wat is wijsheid? Ja. U, het gaat dus ook een plek krijgen bij um, Maurits Krijveld, Wisdom of the Crowds, um, en die stichting. Dus bel met 0800 1121. Wij nou, nodig oh. mensen ook uit. Oh, oké, okay. ja, ik kan het zeggen. Doe vooral ja, ja, die hashtag. Mag ook, mag. Daar ja. <laughs> kan ik de, de strijd dus, opzoeken. <laughs> hashtag wijsheid. Uh, dat mag ook. Oh, of, dat mag of, ook. Of hashtag. Of anders Kazaloenen, maar anders doe je okay, hashtag nee, wijsheid. Nee, nee, we doen we een hashtag. We gaan het over wijsheid hebben en we doen een hashtag Kazaloenen. Oké. Okay. Ja. Um, en bellen 0801121. Ja. Wat is wijsheid? Er wordt niks hoor, de tweede ik uur zo. Nee, ik zit even. Het uh... <lacht> is een hoger vorm van kennis. <lacht> ja, en het is, ik zou maar zeggen, werd er is er voor... niks intelligents over gezegd vanavond in de balie. Uh, <laughs> niet iets wat ik kan reproduceren. Nee. Um, het is in de hooggevorm van kennis. Het is wat mij betreft ook heel erg... en ik, denk dat, dat, dat, uh, ik ben benieuwd wat eruit gaat komen... maar ik denk dat het heel erg ook te maken heeft met zelfkennis... Uh, bewustzijn van dat dingen niet zwart-wit zijn. Uh, continue reflectie, zelfreflectie. Uh, nou, dat is dat vermogen tot zelf relativeren waar je, waar je het over had. Hè? Het ja. relativeren. Maar dat, die vraag kun je wel bij een massa stellen. Is een groep of een massa echt in staat om zichzelf te relativeren? Ja. Dat denk ik niet. Heel lastig, heel lastig. <laughs> De type zucht, hè? Nee, dat is een uh, hele moeilijke, dat is een hele lastige vraag. Uh, over het algemeen niet. Je, ik denk dat dat, je zou kunnen zeggen, dat is een kwestie van modereren. Waarom zijn er gespreksleiders, waarom moet dat soms ingebracht worden? Het ja. valt mij wel op dat als je dus de meute vraagt... Bart Zappot zei het ook al een beetje bij de troonreden... als je het dus gewoon een gemiddelde burger vraagt... zit daar veel meer verstandigheid in... dan je op grond van stemgedrag bijvoorbeeld zou verwachten. Ja. Dus ik denk als we het goed weten aan te boren... zit er veel meer wijsheid in onze samenleving dan we denken. Ja. Kijk, dat is een hele uh, hoopvolle uh, bijdrage natuurlijk... Van mijn gast. Chris Alberts komt terug met, maar dit is wel de eerste keer dat we iets over de community of talents horen, dus die profilering is niet helemaal gelukt. Hij, oh. kan, en hij wil ook nog graag het keer het mierenvoorbeeld uitgelegd, want dat snapt hij niet. Het is te snel, het is te laat. Oké. Okay. Maar ik ja, kan natuurlijk op onze website kijken naar Daarom. het filmpje. Ja. Anders leg ik het hem nog wel eens uit. Kazeluna.ncf.nl <sus> Hashtag <je>, of topic. <laughs> <Dat> <laughs> moest je kunnen onderhouden. Chris Ouds. Laat ik het, het hoorspel... in ieder geval alvast even heel goed aankondigen. Want het is er vorige week toen het begon bij ingeschoten. Okay. Um, terwijl toch iedereen eigenlijk wel in de gaten had... dat het eraan zat te komen. Uh, vanaf vorige, vorige week maandag... zendt de NTR om kwart voor één... Dus als wij er even uitgaan, een nieuw hoorspel uit. In veertig afleveringen. Millennium deel 1, Mannen die vrouwen haten. Na de bestsellers van uh, Stiek Larsen, de Zweedse filmversie... en de Hollywood-verfilming uh, zijn we dus begonnen uh, met het hoorspel... Mannen die vrouwen haten. De hoofdrollen zijn voor Victor Reinier als onderzoeksjournalist... Michael Blomqvist en Rivka Lodijzen als de punky-hacker Lisbeth Salander. Um, het gaat over een keurige familievanger die uiteindelijk een broeinest van gestoorde en geflipte individuen blijkt te zijn. Met een schitterende cast aan acteurs. Uh, we zijn een aflevering zes toe, die begint zometeen... over een uh, ongeveer anderhalve minuut. Daarna gaan wij het weer over wijsheid hebben. Heb je dan niet één mooi voorbeeld van wat wijsheid is? Voor jou persoonlijk? heb je dat ja wat moet je dan, dan moet je dan moet je de vraag naar een ervaring eigenlijk in je ik dacht zit ja, ook te denken van ja het volledige want dat filmpje daar daar zitten dus mensen als dat op jullie website staat ik vind ja ik heb het niet ik heb het niet heel concreet ik nee? ik zou zeggen wijsheid dat is wat je wat je je kinderen vertelt of wijsheid is waar waar bijbels en hè, uh, boeken mee vol staan zou ik zeggen ja. dat is eigenlijk wijsheid dat vinden we hoe we met elkaar omgaan dat vinden we uh, uh, ja, dat, dat zijn eigenlijk zeg maar, de hogere inzichten waar we toe okay. gekomen zijn. De oude, de oude... Tot en met de shamanen. Wijsheidsboeken. Maar dat zijn er dan heel veel. Ja, ja maar mooi. ik zou zeggen, daar zit onze collectieve wijsheid in. Van, hmm. Zo ga je met elkaar om, zo... Uh, mooi. Ja. Ik zou zeggen, mooi. dat is onze ultieme wijsheid. Een... En dat zit ook in, dat in die filmpje op de website. Wat geeft de ene generatie aan de andere door... Dat is eigenlijk een beetje die, okay. uh, uh, nou, dat die is wijsheid. Er Robert, zit dus ook een Robert soort Redford geheugen. doet mee, maar ook iemand die zegt: van de wijsheid begint met het stellen van vragen. Vond ik ook dat, dat, dat hebben we gedaan. Daar ging het vanavond op, in de Bali ook heel veel over. Ja? Vragen stellen, vragen stellen. Dus eigenlijk is het en die antwoorden minder interessant dan de goede vragen. Ja, goed. Maar ik dank je wel. En voor uh, je komst gedaan. in je eentje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 Mikael Blomkvist komt naar Hiddeby. Meer dan 40 jaar heb ik aan de zaak Harriet Wanger gewerkt. 40! En nu denkt Henrik Wanger dat de redacteur van Millennium... een financieel journalist... een baanbrekende nieuwe blik op de zaak kan werpen. Met laptop en al. Een moord is een moord. Geen puzzel waarvan je de oplossing bij elkaar googelt... Meen je niet? We zitten midden in een enorme crisis... en Michael Blomqvist gaat Cluedo spelen in Ulaanbaatar. Hiddeby, Een paar uurtjes met de trein. En het is niet voor eeuwig, Ricky. Hiddeby. Nou, weet jij waar dat ligt, Christer? Nee, maar ik ben ook niet goed in topografie. Jij zou op vakantie gaan. Je had een pauze nodig, zei je. Jij zou in je blote reet op een warm strand gaan liggen... Inderdaad, en... ik krijg nu 2,4 miljoen kronen... om een jaar in mijn blote reet op een eiland te gaan zitten... waar ik me in elk geval niet zal vervelen. Een eiland in Noorland. Oké, okay, fijn. Je weet dus wel waar het ligt. <lacht> We zouden nu bezig moeten zijn met een nieuw artikel over Wernerström... dat inhoudelijk en feitelijk klopt. Erika, en... dat artikel is mors dood. Bovendien moet ik dit jaar ook een gevangenisstraf uitzitten. Ik moet weg bij Millennium. Punt. We hebben geen keus. Dit betekent niet dat ik Millennium opgeef. We moeten alleen tijdelijk doen alsof. Wat vind jij, Christer? Ja, nou, eerlijk gezegd... Als jij straks niet meer op de redactie zit... moeten Christer en ik de kar alleen trekken. Begrijp jij dat? Ik heb wel echt een pauze nodig, Erika. Ik functioneer niet meer. Ik ben helemaal op. Een betaalde vakantie in Hiddeby is misschien wel net wat ik nodig heb. Christer, zeg jij er eens wat van. Ik, euh, nou, ik, hoor, ik hoor wat je zegt, Michael, maar er moet meer zijn waarom je ja hebt gezegd tegen deze klus. Het verhaal intrigeert me. Die oude Hendrik Wanger is bezeten van die moord op zijn achternichtje. Harriet is in het niks opgelost, van de aardbodem gevaagd. En sindsdien is alles voor Hendrik Wanger veranderd. Hij loopt over de grond waaronder ze begraven ligt. Hij kijkt uit over de zee waarin ze is gedumpt. Degene die dit gedaan heeft, komt er misschien nog wel eens tegen. Lacht naar hem. Groet hem. Ze is verdwenen. Dat betekent toch niet meteen dat ze is vermoord? Ze kan toch zelfmoord hebben gepleegd? Om wat ik zo hoor van die familie... was een voldoende aanleiding voor een goede depressie. Als ze zelfmoord had gepleegd of als ze per ongeluk was overleden... hadden ze haar wel gevonden. Iedereen heeft een alibi en op alles is een antwoord. Behalve op de vraag... wat is er met Harriet Wanger gebeurd? Om kwart over twee... Een paar minuten nadat Harriet was thuisgekomen van haar uitje in de stad... vond er een dramatisch ongeval plaats daar op de brug. Een man genaamd Gustav Aronsson reed de brug op... en botste frontaal op een tankauto die op weg was hierheen... om stookolie af te leveren. Ze reden allebei veel te hard. Het werd een catastrofe. De tankauto reed tegen de brugleuning en kantelde. Hij kwam dwars op de brug te liggen. Een metalen paal werd als een speer in de tank geduwd... en de brandgevaarlijke stookolie begon eruit te spuiten... Gustav Arusson zat beklemd in zijn auto. Was de chauffeur van de tankauto ook gewond? Ja, maar die slaagde erin om op eigen kracht eruit te komen. Er ontstond een totale chaos... toen in allerijl toegesnelde mensen probeerden te helpen. Er werd groot alarm geslagen. Politie, ambulance, reddingsbrigades, brandweer, de media... en nieuwsgierigen arriveerden in rap Tempo. Ze verzamelden zich natuurlijk allemaal aan de kant van het vasteland. Hier, op het eiland, deden we er alles aan om Arendson uit het autovrak te krijgen... wat verdomd lastig bleek. Kwam er geen hulp van het vasteland? Ja, dat duurde een hele tijd. Die tankauto lag als een weg, dwars over die hele brug. En over de tank heen klimmen zou net zoiets zijn als over een bom klimmen... Wat belangrijk is aan het ongeluk is dat de brug het hele etmaal daarna was afgesloten. Pas zondagavond laat kon de tankauto worden opgetakeld en ging de brug weer open voor passanten. Gedurende deze 24 uur was het Hiddeby-eiland praktisch afgesneden van de buitenwereld. Begrijp jij de betekenis hiervan? Wat er ook gebeurd is met Harriet. Het moet hier op het eiland geweest zijn. Mm. De verdachte staat vast op het eiland. Ja. Kon daar niet vanaf. Een soort Cluedo op Hedeby-formaat. Ja, ja, ja. Normaal er waren er hier ongeveer 25 permanente bewoners. Maar in verband met die familiebijeenkomst... waren er die dag een zestigtal mensen op het Hedeby-eiland. Hiervan kunnen tussen de... 20 en 25 mensen min of meer worden uitgesloten. Ik denk dat een van de resterende personen... en met grote waarschijnlijkheid iemand van de familie zelf... Harriet heeft omgebracht en haar lichaam heeft verstopt. Hoe denkt u dat het lichaam is verdwenen? Ergens rond drie uur slaat de moordenaar toe. Hij of zij heeft vermoedelijk geen voorwerp gebruikt... dan hadden we wellicht bloedsporen gevonden, niet? Ik vermoed dat Harriet is gewurgd. Alles wat de moordenaar hoefde te doen was een kofferbak openmaken... en Harriet erin stoppen. Toen we de dag daarna een zoektocht op touw hadden gezet... was er niemand die aan een misdrijf dacht... We hebben ons op de stranden gericht, de gebouwen, het bos dicht bij het dorp. Er was dus niemand die de achterbakken van de auto's inspecteerde. En de avond daarna kon de moordenaar gewoon met zijn auto de brug overrijden... en het lichaam van Harriet ergens anders verstoppen. Onder de neus van iedereen die meeliep in de zoekactie. Als het op die manier gegaan is, betreft het een zeer koelbloedige klootzaak. Kloot, ja, ja, je hebt zojuist een treffende omschrijving gegeven... van een groot aantal leden van de familie Wanger. Even samengevat. Jij gaat vrijwillig naar een eiland... waar een groot aantal familieleden bij elkaar woont dat elkaar het licht in de ogen niet gunt en waarvan iedereen een potentiële moordenaar is. Nou, ik kan haast niet wachten op de aanzichtkaart. Geloof me, ik heb ook mijn twijfels gehad. Maar toen die man me die bloemen liet zien, die droogbloemen... die hij op zijn verjaardag ontvangt, dat lugubere cadeau... dat hem elk jaar herinnert aan zijn ergste nachtmerrie... toen knapte er ook iets in mij. De onrechtvaardigheid in het Wennerström-proces die mij is aangedaan... zie ik in hem terug... Ik heb de krantenknipsels bekeken. Wennerström heeft van 1969 tot 1972 bij het Wanger-concern gewerkt. Hij zat in de staf van het concern... en was verantwoordelijk voor strategische beleggingen. Hij is abrupt gestopt. Als Hendrik Wanger inderdaad belastende informatie over Wennerström heeft... zoals hij zegt, kan dat de reputatie van Millennium en die van mij redden. We kunnen die kans in elk geval niet laten lopen. Luister... Zelfs als je terug zou komen met het bewijs... dat Werner Streum zelf dat meisje heeft gewurgd... zouden we dat niet kunnen gebruiken. Niet na zo'n lange tijd. Hij zou een slachting aanrichten tijdens het proces. Geweldig. Het tweede proces, Werner Streum. Het verband Harriet Wernerström is ook bij mij opgekomen. Maar sorry, te mooi om waar te zijn. Hij studeerde destijds aan de Economische Hogeschool... en had geen enkele connectie met het concern toen hij Harriet verdween. Erika, jij en Christa moeten... Verder gaan met het blad. Als jullie een vredesverdrag met Wennerstrum kunnen sluiten, dan mogen jullie dat doen. En dat kan niet als ik in de redactie zit. Ik kan accepteren dat we doen alsof het eruit ziet als een machtsstrijd... tussen jou en mij. En ik begrijp de logica om Wernerstrom te laten denken dat ik een dom blondje ben en dat jij de bedreiging vormt. Mm -hmm. Maar ik denk dat je het mis hebt. Werner zal er niet intrappen in dat gebluf. Luister, hij zal blijven proberen om Millennium omzeep te helpen. Het enige verschil is dat ik vanaf nu in mijn eentje het gevecht met hem je aan Je bent niet alleen. En je weet dat je meer dan ooit nodig bent op de redactie. Je laat ons in de steek op het moment dat het het moeilijkst is. Je hebt Christen en de rest van de redactie achter je staan. Erika, we gaan het redden. Maar niet met Jane Dolman. Het was de vergissing om hem aan te nemen. Hij doet meer kwaad dan goed. Ik vertrouw hem niet. Ik weet het. Dus wat moet ik doen? Hem ontslaan? Erika, je bent hoofdredacteur van Millennium. Als je hem wilt ontslaan, doe het dan. We hebben nog nooit eerder iemand ontslagen, Mieke. En nu schuif je zelfs deze beslissing op mij af. Nou, zo is het niet leuk meer om s ochtends naar de redactie te gaan. Als je die trein wilt halen, Mikael, dan uh, moeten we nu in beweging oh. komen. Ja. Wacht, Erika. Je vroeg wat ik vond. Ik vind de situatie gewoon kloten. Maar... Als het is zoals Mikaal zegt, dat hij helemaal op is, dan moet hij omwille van zichzelf weggaan. Dat zijn we aan hem verplicht. Jullie weten allebei dat jullie Millennium zijn. Ik ben mede van nood. Jullie zijn altijd eerlijk tegen me geweest. En ik, ik, ik, ik hou van dit blad en alles eromheen. Maar jullie zijn Millennium. Dit, dit, dit, dit is geen ruzie. Dit is een echtscheiding. Wat Janne Dolman betreft, trouwens, ben ik het met jullie eens. Ik breng je naar het station, Michael. Erika en ik bewaken het fort tot je terug bent. Waar ik bang voor ben, Mieke... is dat je niet meer terugkomt. Ja, het is er? Dag Lisbeth, met uh, Dragan. Wat betreft die zaak met Michael Blomkwist, ik heb net met onze opdrachtgever gesproken, de advocaat Frode. Ja, en... Ja, hij belde om te zeggen dat we het onderzoek naar Wennenstroom kunnen afblazen. Hé, afblazen? Ik ben er net mee begonnen. Nee, maar hij is niet meer geïnteresseerd. Oh, hoe kan dat zomaar? Hé, He, het was net lekker bezig. Ja, maar hij is degene die beslist. Als hij niet verder wilde. dan wil hij niet meer verder. Materiaal, dat je hebt, kan je weggooien. Nou, nee, nou, nee, nee, nee. Zet hem maar even in de ijskast voor het geval die erop terugkomt. Ik heb een nieuwe klus voor je trouwens, volgende week. Oh, oké. Okay. Dag. Bye. Nou, dat is behoorlijk weird.